Drie uur. Dit is Jeroen Tjepkema met het NOS Journaal. De Palestijnse inwoners van de Gaza-strook zijn vannacht de straat opgegaan... om het ingaan van het staakt het vuren tussen Israël en Hamas te vieren. Even na 1 uur Nederlandse tijd, toen het bestand inging... kwamen mensen jagend naar buiten. Daarbij werd ook in de lucht geschoten. Het staakt het vuren kwam gisteravond tot stand na een bemiddeling van Egypte. Ook andere landen, waaronder de Verenigde Staten, hadden druk uitgeoefend op Israël en Hamas. President Biden ziet naar eigen zeggen een oprechte kans om uiteindelijk tot vrede tussen Israël en de Palestijnen te komen. In een verklaring benadrukte hij wel dat de VS nog altijd staat achter het recht op zelfverdediging van Israël. Veel leraren maken zich zorgen over de volledige heropening van de middelbare scholen. Dat gaat mogelijk gebeuren vanaf 31 mei. Maar veel docenten vinden dat nog te vroeg, Het blijkt uit een enquête van onderwijsvakbond CNV. Ongeveer een kwart van de leraren zegt zich nu nog niet veilig te voelen... en vindt ook dat de scholen pas open kunnen als ze zelf zijn gevaccineerd. In Nieuwsuur zei OMT-lid en kinderarts Illy dat de oudere leraren al zijn gevaccineerd en dat het hoog nodig is dat de scholen weer snel opengaan. Hij ziet in de praktijk dagelijks kinderen die hieronder gebukt gaan. De politie gaat ervan uit dat de gestolen buit... na de overval woensdagmiddag in Amsterdam-Noord helemaal is teruggevonden. Dat zei de Amsterdamse politiechef Frank Pauw in Nieuwsuur. Pauw bevestigt dat de overvallers een Belgische en Franse achtergrond hebben. De politie zoekt nog zeker twee voortvluchtige verdachten. In Ahoy in Rotterdam is de tweede halve finale van het Eurovisie Songfestival gehouden. Van de 17 landen hebben zich afgelopen avond net als dinsdag weer 10 landen geplaatst. Daaronder Griekenland. Het liedje van dit land wordt gezongen door de Utrechtse Stefania. De finale is morgen. Het weer minimaal vannacht rond 10 graden. Overdag overal afwisselend zon en wolken met soms een bui en zware windstoten. Het wordt 14 tot 17 graden. Ook in het weekend wisselvallig en koel lente weer.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 Oh FM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 Wat stil The of my own belief, black and boy in the sky, it's the fortune of July, it's who my need. Talent cried, the bitter meeting of goodbye. It's the vulture of July. Skin and bones are left.